Maar Jampersen met het NOS-journaal. Uit Soedan komen berichten over een koeppoging. In de hoofdstad Khartoum zijn schoten en explosies gehoord. Onder meer in de buurt van de luchthaven. Het lijkt erop dat een elite-eenheid de macht probeert te grijpen. Die militie zegt controle te hebben over het presidentieel paleis en de luchthaven. In 2021 kwam in Soedan het leger aan de macht door een staatsgreep. De bedoeling is om over te stappen naar een democratische regering... maar de militie en het leger zijn het niet eens over hoe dat er precies uit moet zien. President Knot van de Nederlandse Bank is niet bang dat de sterke loonstijgingen van de laatste tijd de inflatie opjagen... In CAO's is een loonstijging afgesproken van ongeveer 7,5 Tegen het ANP zegt Knot dat hij al langer vindt dat bedrijven ruimte hebben voor 5 tot 7 loonsverhoging voor het personeel, omdat veel bedrijven winst maken. Voor een loonprijsspiraal, waarbij hogere lonen leiden tot hogere prijzen, is Knot niet bang. Hij vindt dat de koopkracht best flink omhoog kan. In de Franse stad Bordeaux zijn zeven mensen gewond geraakt toen een auto op hen inreed. Twee slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. Dit incident gebeurde gisteravond laat op een industrieterrein. Daar was het druk. Volgens Franse media was er een straatrace aan de gang. Op beelden is te zien dat een personenauto met flinke snelheid de stoep oprijdt en voetgangers schept. De chauffeur zou de macht over het stuur zijn verloren. Hij en drie van zijn passagiers zijn opgepakt. De Braziliaanse president Lula vindt dat de Verenigde Staten de oorlog in Oekraïne aanjagen. De VS moet ophouden de oorlog aan te wakkeren, zei Lula. Hij was in Peking op bezoek bij de Chinese president Xi. Volgens Lula moeten de VS en Europa gaan praten over vrede. Lula wil nauwere banden met China om investeringen los te krijgen voor de Braziliaanse industrie. Het weer. Eerst zonnig, later mee bewolking en in het noorden en oosten wat regen. Het wordt 10 tot 15 graden. Morgen bewolking, soms wat zon en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 naar het park Mama zegt dat er man en oude zij zwijmer ze is. En roept uit, dan roept zij uit dat kind. De zee ze is hier zo fris. Ze blaast deelt, de brede zee, haar haaien opkomen. Maar botsen op, roept ze geel. De zee zit niet nog. op de naar zand. ...weer terug in de studio's van uh, CFM in Zandvoort... ...waar wij, uh, wij het programma Oud Zandvoort gaan draaien. Mijn naam is Rob Petersen, tegenover mij zit Jan Berenpoot... Ja, bekend Zandvoort, mag ik haast wel zeggen. En, uh, wij gaan vandaag eens praten over uh, zijn leven hier in Zandvoort en zijn activiteiten in Zandvoort. Techniek vandaag is een handen van Pascal van der Beek, dus het gaat helemaal goed komen vandaag, dat weet ik zeker. Johan, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, fijn dat je er bent, leuk dat je de tijd hebt vrijgemaakt om uh, even met ons te praten voor de radio, om uh, ja, jouw leven te belichten in Zandvoort. We doen net alsof we je niet kennen, dus we beginnen gewoon bij het begin. Jij, uh, jij bent eigenlijk pas in Zandvoort gekomen in de jaren 70. Maar hoe oud ben je precies op het ogenblik en waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik ben nu 74. Ik ben van uh, vooroorlogse kwaliteit, 1939. <lacht> en uh, ik ben in 74 in Zandvoort komen wonen. Ik werkte wel al in, uh, hier uh, uh, Vanuit het kantoor van de Nederlandse Autorensportverwediging in Haarlem. Maar ik onderhandelde veel met de gemeente. De toenmalige ontvanger Schouten. Een bekende man waar ook een straat naar genoemd is. En dus ik was ook regelmatig in Zandvoort. En we organiseerden autoraces op het circuit. Dus ik kwam ja. wel in Zandvoort. En daarom ben ik in 1974 toen we het kantoor van de NAF ook overgebracht hadden. Van Haarlem naar Zandvoort. ben ik een huis gaan zoeken. En kwam ik aan de Vondelaan te wonen. Ja, aan de Vondelaan werkte, ik nog dat mooie losse huis. Ja, het enige het losse huis wat er ja. staat. Ja. Ja, ja, prima. Even voor de goede orde. NAV, de Nederlandse Ote De organisator vroeger van alle wedstrijden op het uh, circuit in Zandvoort. Jij was uh, secretaris officieel. Ja. En werkte part-time of full-time? Nee, nee, ik werkte fulltime Ik was de betaalde secretaris. Ja. Het bestuur had ook nog een secretaris. Maar dat was uh, als hobby. En uh, ja, dat was uh, meer dan een dagtaak hoor. In, uh, in het begin had ik, zat ik met één dame. Die gelukkig al veel ervaring op dat kantoor had. Want ik kwam er zomaar in waaien. En, en uh, daar hadden we onze handen vol aan. Vooral omdat uh, 1 januari 1970 de Nederlandse Autorensportvereniging open werd. Tot dan was het een uh, gesloten club. Kon je alleen maar op uitnodiging lid van worden. Ze hadden ook nog geen honderd leden. Maar ze vonden het uit de tijd. En wilden groter worden. En... Mijn voorganger werkte maar part-time. En uh, ik mocht dus uh, fulltime aan de bak. Ja, dat, uh, dat is duidelijk. Ja, je bent uh, aangetreden toen bij de Autorensportvereniging in een roerige tijd. Ik bedoel, de Grand Prix van 1970 met een dodelijk ongeluk van Piers Courage. Ja. Daarna, dus uh, de verbouwing van het circuit, daar heb je heel veel energie ingestoken, Neem ik aan, ook samen met de rest van, van het team. Ja. En toen, uh, ja, toen uiteindelijk 1973 de openingsrace. Die, uh, de Grand Prix die ook niet zo fijn verliep. Nee, al, met nee, dat ongeluk het ongeluk van nee. George Williamson. Het dus een beste roerige start van een nieuwe baan. En dan in 1974 dus in Zandvoort gekomen. Ja, ja, toen ben ik kwam wonen, ja. ja, ja. Uh -huh. ik was, voorheen was ik dus Forens. Maar ja. Ik woonde toen in Wormer. En uh, Forens, dus naar het kantoor in Haarlem. En daarna naar het kantoor uh, op het Squid. Ja. En, uh, ja. Uh, ik heb er nooit spijt van gehad, hoor. ik ben Zandvoort ben komen wonen. Want. Uh, dat was de nee, ja. hè. Dus... Ja, precies. Ja. Nou ja, ik ben wel weg geweest hoor. Ben, 13 jaar heb ik elders gewoond. Ja. Maar dat was omdat we toen ons bedrijf verkocht hadden. En daarmee ook onze woning verkocht hadden. Dus we moesten wat anders doen. Ja, ja, ja dan moet je zeker wat anders Ja, ja het, uh, ik ken je natuurlijk vanaf die tijd van het circuit uh, goed. Jij was natuurlijk directeur van het circuit. Dat was een moeilijke tijd. Ik kan me herinneren dat er uh, ja, leuzen op de baan werden geschilderd. Het uh, Dood, dat was een van de bekendste die. Mag ja. Berenpoot woningnood. Ja, ik nee, bedoel, Stond er in was de dus wel veel oppositie tegen het circuit destijds. Ja. En dan, ja, dat heb je toch allemaal weten te pareren op de een of andere manier. Mm. Mm. Want dat was wel jouw job eigenlijk. Hè? Jij was toch het aanspreekpunt. Ja. Nee, dat is, was ook lijstbehoud natuurlijk, ja. eh, want zonder circuit was ik ook broodeloos. Maar uh, nee, kijk, ik ben altijd uh, autosportfan geweest. Ik kwam al heel vaak op het circuit voordat ik ervoor voor de NAF ging werken. En het was eigenlijk van mijn hobby, hier heb ik mijn werk kunnen maken. En dat laat je natuurlijk ook niet los. Ja. En uh, je doet het natuurlijk voor een heleboel mensen. Want er zijn heel veel mensen, A, geïnteresseerd om te racen en B om, als je de centen er niet voor hebt om te reizen, om er dan in ieder geval naar te kijken. Want de publieke belangstelling was in die tijd enorm groot. Ja, die was heel groot. Hè? En, en, en toch herinner ik me steeds dat de financiën altijd een probleem bleven met het screeningsantwoord. Dat was eigenlijk vanaf de verbouwing. Ja. Want uh, in de jaren 70, 71, 72, toen uh, was het geen probleem. We hadden toen een penningmeester, Jaap Zwart... De, de roemruchte Jaap Zwart. Ja. En uh, die liet dus de deelnemers... Uh, entreegeld betalen, inschrijfgeld. Ja. En uh, op het moment dat er genoeg toeschouwers kwamen... en de kas goed gevuld was... betaalde hij een deel van het inschrijfgeld terug aan de deelnemers. Dus ja. hij ging niet potten, nee de rijders hadden veel publiek getrokken, dus hadden ook recht om iets terug te krijgen. Ja, dat mooi, een uh, een tezoldige standpunt ja, natuurlijk. Ja. Maar in latere instanties ging dat niet meer, want toen zaten we zo in de kosten ja. dat het alleen maar moeilijker werd eigenlijk. Ja, dan kreeg je in de de oprichting van de CNAF, zoals dat heet. Ja, de circuitreportatiemaatschappij. Ja, ja. En ja, met een moeilijke start, zoals ik al zei, het ongeluk van Williamson, alle kritiek achteraf op de beveiliging die zo goed was ingevoerd conform de, de maatstaven van mm. toen. En dan dan, uh, maar dan zie je toch een enorme ontwikkeling in het circuit in de jaren zeventig Ja. Ja, dat is inderdaad zo. Hè. Ik bedoel uh, ik werd eigenlijk min of meer automatisch uh, directeur van de BV, de CNAF-BV. Ja. Dus ik had toen, vanaf dat moment twee petjes op. Daar heb ik ook veel problemen mee gehad ten opzichte van de rijders. Ja. Die natuurlijk echt uh, binnen de NAF hun belangen verdedigden. En die strookten niet altijd precies met wat ik met het squire wilde. Ja. Dus de jaarvergaderingen van de NAF, waar ik moest zijn omdat ik secretaris van de NAF was... Die waren nogal hectisch, mag ik wel eens zeggen. Ja, ja. Ik er wat van herinnering, ik heb ook nog in de zaal ja. gezeten. Ja, ja, ja. ja, dat was een lastige tijd. Ja, dat was voor mij een lastige ja. tijd. Steeds petje op, petje af. Het ja, dat beetje is... af en dan het zeelachtpetje op ja, en zo. Het is dan wel heel erg laveren door alle politiek ja, ja, heen. En, ja. Ja. Maar dat is altijd goed gegaan. Jawel, jawel het is nooit echt een ruzie ontaard hoor. Dat, uh, ja. nee, hoor. Nee hoor, het ligt ook niet in mijn aard trouwens. Ik ben ja, een ja, echt een ja. compromis figuur. Dat, dat, dat, dat rolt er dan altijd wel uit. Ja. Nou goed, wij, wij komen al langs, want aan op het moment uh, dat je weggaat bij het circuit. Mag gaan eerst even een stukje muziek draaien. We hebben een beetje aangepaste muziek vandaag. Ook vanwege jouw voor liefde voor de klassieke muziek. En, uh, die heeft iets heel moois gevonden. Nou, ben benieuwd. van uh, straus, heb ik begrepen. Heel mooi. Staat, mooi stukje uh, muziek uh, trouwens. Ja, maar toch? Ik focus me even op het uh, programma. <laughs> dus, uh, Johan, nog even gaan op dat gedeelte van het circuit. Want je zei, ja, we hebben heel veel problemen gehad in de jaren 70. Ja, kijk, in, uh, even terug naar 70. Toen nam de gemeenteraad van Zandvoort een principebesluit... Uh -huh. dat het circuit zou worden opgeheven ter behoefte van woningbouw dat lawaai moest weg en dan kon je woningen bouwen. Uh, dat principebesluit is uh, gelukkig uh, nooit uitgevoerd. Maar daar is een paar jaar heftige discussie over geweest. Velle tegenstanders. Uh, ik, wat ik me kan herinneren heb ik ongeveer vier rechtszaken meegemaakt... waarbij men probeerde het circuit nek om te draaien... om allerlei redenen waar wij ons tegen moesten verweren. Dat is altijd gelukt. We hebben al die rechtszaken wel gewonnen. Maar uh, dat maakte het wel heel moeilijk. En uh, het grootste probleem ontstond eigenlijk toen uh, uh, meneer Hugenholz, mijn uh, voorganger... die tevens directeur van de stichting Touring Zandvoet was... Ja. geen geld meer kreeg om het circuit te onderhouden. Want men had immers... Het ...principebesluit genomen om te stoppen. Dus die baan werd verwaarloosd. Die zag er ook echt niet meer uit. Dat was meneer Huggenhol schuld niet... ...maar er werd geen geld gegeven. Ja. En uh, toen werd voor 1972... ...werd het circuit afgekeurd... ...voor de Formule 1 Grand Prix. Nou, die was natuurlijk essentieel voor... ...nou, noem maar op het hele toeristische... ...bedrijf van Zandvoort. Hè. Dus die moest weer terug. En toen heeft het naf stuur in oktober... Um, ...72 besloten... ...nou, wij gaan proberen dat circuit... Te pachten van de gemeente. En we gaan het verbouwen tot het weer een acceptabel formulatiekwier is. Nou, zo is het inderdaad gegaan. Alleen, wat was nou vervelend? Toen wij druk bezig waren om uh, geld bij elkaar te halen... toen brak de energiecrisis uit. We hebben nu crisis, maar uh, toen... dat was ook pittig hoor, want uh, uh, er was geen olieaanvoer meer. We moesten zuinig zijn met benzine, dat werd gerantoneerd. We kregen autoloze zondagen. De oliemaatschappijen moesten zich gedijst houden... Want die hadden natuurlijk een slechte naam op dat moment. Die mochten geen geld meer uitgeven, bijvoorbeeld aan de racerij. En onder die omstandigheden moesten Ben Huisman, waar ik toen veel steun van gehad heb, en ik. Eh, bijna dagelijks de boer op om. Eh, slechts, mag ik zeggen, 1 miljoen gulden bij elkaar te halen. Daar lach je nu om. Hè? Maar eh, dat was toen een gigantisch bedrag. En het mooie is. Het Anticicuitcomité, wat inmiddels opgericht was... ...die werden gesubsidieerd door het ministerie van Vrom. Uh, dus de milieu, uh, het Milieuministerie, om tegen ons te procederen. En wij kregen van de Nationale Investeringsbank... anderhalf miljoen gulden met de garantie van het ministerie van Economische Zaken. Dus het Milieuministerie... Ja, procedeerde in wezen tegen een ander ministerie. Ja, ja, ja. Daar kwam het op neer. En dat heeft uh, enorme problemen gegeven. En we hebben uiteindelijk... Uh, ...die 2,5 miljoen gulden bij elkaar... Gekregen. Hadden inmiddels een opdracht verstrekt aan, uh, aan de wegenbouwers. smalle gangen om in ieder geval te beginnen. Want het moest natuurlijk op tijd klaar. Ja, ja, ja. We konden niet weer een Grand Prix laten lopen. En uh, Nou goed, dat kon. Maar op basis van nakalculatie. Nou, dat houdt bij de bouw in. Dat ze achteraf gaan kijken. Wat heeft het dan eigenlijk allemaal gekost? Ja. Nou, dat bleek dus 3 miljoen. En we hadden 2,5 miljoen. Dus we begonnen de BV in uh, april 73 met een tekort van 500.000 gulden, ja. zijn we eigenlijk nooit meer echt overheen gekomen. Nee, dat is, dat is zo'n zo valse start eigenlijk. Ja. Ja. Dat, ja. dat gaat ja. dan niet lukken. En toch, wat ik me herinner uit de jaren 70 van evenementen en van Grand Prix, is dat het allemaal een enorm succes was. Ja. Na, na 1973 wat natuurlijk een, ja, een psychisch een heel naar jaar, jaar was, maar vanaf 74 was het echt uh, een succes. Denk je. Ja. Ja. Ja. ja, want het ongeluk van Williams en dat is natuurlijk heel treurig, de de oorzaak, nou ja, de oorzaak was de auto natuurlijk, want er brak ja. iets af. Maar uh, de oorzaak dat de hulpverlening niet goed ging... dat was een kwestie van communicatie. Ja. Die was gebrekkig op het circuit. Ja. En dan gebeurde het ook nog dat een, een baancommissaris... die met een veldtelefoon werkte, ja. een beetje als een opdraai -ding, ja, ja, ja. in paniek, ja. Ja, ja, ja, zijn was een, baanpost een paniek, verliet en die telefoon in zijn ja. handen hield. Dus die trok alle draden stuk... Ja. Dus uh, de, de toenmalige wedstrijdleider Ben Huisman... die had geen enkel contact met de nee, plaats van het de, onheil. De enige die, enfin, goed, die goed geïnformeerd waren dat was de televisie. Want die stond er met zijn die uitbouw op. Ja, precies. Ja. Maar uh, dat was een uh, hele zware klap. Maar daarna is wel de Grand Prix racerij nog een enorm succes geweest. Het ja, ja, drukste overigens ja. was 1978. Hadden we de, de, meeste, de meeste bezoekers van alle Grand Prix's die ik dan meegemaakt ja. heb... dat zijn er elf. Ja. Nou, dat was ook een hele mooie tijd ook voor de ja. publiek. Het antwoord was best wel veilig, ondanks alle ja. opmerkingen die er gemaakt zijn. Ja, dan kom je in uh, 1981, dan ga je weg bij het circuit. Uh, Moe gestreden. Moe gestreden, ja, daar kan heft, je dat me voorstellen. Ik had geen ja. energie meer. Al je met gevangen uh, door Jim Vermeulen, die het dan, zoals wij net geconcludeerd hebben, vooraf aan dit programma eigenlijk vijf jaar lang tegen de wind in heeft lopen, ja. ja. uh, uh, fietsen zeg maar, en ja. uiteindelijk ook niet redden, omdat het te ingewikkeld was. Ja. Wat ben je toen gaan doen na die circuitperiode? Nou, ik uh, zag wel aankomen dat mijn circuittijd uh, eindig was, ja. dus ik uh, had uh, van tevoren al een uh, mijn horeca diploma gehaald, en uh, want uh, dat zag ik wel zitten om uh, als ondernemer uh, actief te worden in de horeca. Ja. Nou, en uh, toen ik dus weg was uh, eind 81, toen was uh, de strandtent van de voormalige wethouder uh, Jan Termes die heette Terminus, Terminus ja, ja. ten zuiden van de rotonde... Ja. die uh, bleek te koop te zijn. Nou, daar ben ik toen ingestapt. Die heb ik van Henk van Nooijen overgenomen. Die had Seagull aan de andere kant van de rotonde. Dus die verkocht deze tent aan mij. Dat hebben we, mijn vrouw en ik uh, drie jaar gedaan... In 82, 83, 83 84, 84, Club Maritiem. Ja, die namen wij erop gezet. En uh, wij waren zo vrij om uh, de gevel van dat pand groen te schilderen. Het was een hele mooie kleur groen, vond ik. Nou, toen werd ik dus echt voor gek verklaard door de overige strandwachters. Want een strandtent moest wit met blauw zijn. De, het blauw voor het water en het wit voor het strand. En andere kleuren. Nou, dan moet je nu eens op het, op het strand kijken wat er voor kleuren staan. Dus, en, en leuk, vind ik. Dus, uh, uh, Maritiem heb je drie jaar gedaan. Uh, dat, uh, ja, daarna ben je verder in de horeca gegaan. Hier in, uh, in Zandvoort. Ja, ik, ik vond dat strandbedrijf overigens heel leuk. Ik had dat best langer willen doen. Ja. Maar ik kreeg een prachtig aanbod via de bank om het pand over te nemen aan de, de Kop van de Zeeweg, Dus aan het einde van onze Noordboulevard. Uh, hotel, café, restaurant, de Zonhoek. Dat was te koop. Ja. en Ik kon dat via de bank uh, aanschaffen. Ja, dat was een heel groot stuk onroerend goed. Ja. Met een uh, jaar rond exploitatie. Ja, en dat was natuurlijk wel een stuk beter ja, dan, dan de strand. Want één grote, grote golf en je strandtent is weg. Dus het is altijd een beetje heikel ja. bestaan natuurlijk. Ja, dat is toch een en, Dus, uh, nee, toen hebben we de stap gemaakt ja dan hebben we negen jaar in de zonhoek gezeten. Nou, ja. nou voordat we verder gaan met de zonhoek gaan we een stukje muziek draaien, Pascal. Mooi stukje muziek, uh, Johan. Uh, Johan, Johan Berenpoot. In de studio. We praten verder over uh, jouw horeca leven zeg maar. We hebben het mm -hmm. over Club Maritiem gehad. Drie jaar uh, ja, aan het strand gezeten. Uh, heel veel zandvoerders weten wat dat betekent. Dat heeft voor- en nadelen. Het kan heel leuk zijn, het kan minder leuk zijn. Afhankelijk van het weer. Maar uh, ja, jouw aanbod om dan uiteindelijk de zonnehoek te gaan uh, exploiteren... was natuurlijk toch wel het mooiste. Ja, ja nee, dat is inderdaad zo, ja. En... Uh... Toen ik op het strand terecht kwam, uh, werd mij ook al voorspeld... Oh, joh, ...jij bent geen zandvoerder. en uh, je hebt die racerij gedaan... er nou, wordt helemaal niks. Maar uh, gelukkig, het is een prachtig punt trouwens, hoor... Uh, uh, ...heeft het enorm goed uitgepakt. En uh, daarom konden we ook dat aanbod voor die zon ook accepteren... ...en dat, uh, daar heb ik ook nooit spijt van gehad. Uh, dat was wel weer hard werk, hoor. Uh, ja. En het hele jaar door, hè. Kijk, zo'n strandtent ben je toch een aantal maanden... ...toen nog, ja. meer dan nu... Ja, want ze mogen wat langer open blijven en ze mogen na het bouwen ook meteen al open en wij ja. mochten pas bouwen 1 februari en mochten pas open 1 maart ja. maar uh, dat was het hele jaar door en dat was vrij zwaar want het was een, uh, een hele drukke zaak ik noemde het altijd een klein, uh, klein van een valkje ja. want wij hadden het principe ook van uh, geen hoge prijzen flinke porties geven genoegen nemen met een wat mindere winst dan je misschien zou willen. Maar we veel volk over de vloer. Nou, ja, en dat hebben we zijn. negen jaar gehandhaafd. En dat heeft uh, oh. heel goed uitgepakt, mag ik zeggen. Ja, ja. Het, is, het is een markpunt punt om te zitten. Ja, het natuurlijk. is als het slecht weer is op zondag. En er zijn mensen aan het pad. Dat ze toch daar kunnen zitten. Ja, ja. ja. ja op zondagmiddag zat het altijd chockvol hoor. Tenminste, tenzij het mooi weer was. Dan dus zaten ze buiten. Ja. Maar ook binnen konden we ruim 130 man kwijt. En, uh, we hebben altijd kerstdiners georganiseerd. Met levende muziek. Het was ook een van en dan liep ik zelf in smoking ja. en, en dat voelde dan heerlijk aan en dan zaten we met de medewerkers uh, s'nachts om één uur gingen we ook nog eens even ons kerstdineetje eten ja. ja dat vond ik gouden tijden eerlijk gezegd dat is wel heel mooi dat ja. Het, inderdaad, uh, ja en uh, ja het, het staat natuurlijk op een punt iedereen zegt van, ja het is niet helemaal meer. ja het stond hè helaas ja het stond, het, stond <laughs> het is weg ja. maar het is eigenlijk een plek die uh, ja, net niet bij Zandvoort hoort. En ook niet bij Bloemendaal. Zit er een beetje tussenin? Ja, dat is ook wel een leuk verhaal. Het, het pand zelf stond in de gemeente Bloemendaal. Overveen, gemeente Bloemendaal. Ja. Daar moest ik erfpacht voor betalen aan de gemeente Bloemendaal. Maar mijn opslagloods en het parkeerterrein lagen... In Zandvoort. Er stond ook zo'n zo zo grenssteen van Zandvoort. stond ja. bij de ingang van het parkeerterrein. Dus ook aan de gemeente Zandvoort moest ik pacht betalen. Ja, ja. En wij zijn ook heel. Kijk, ik. En ik zeg ook altijd, eigenlijk heb ik ook in Zandvoort gewoond, die tijd. Hoewel ik officieel, helemaal officieel genomen in Overveen woonde. Maar wij waren helemaal georiënteerd op Zandvoort. We deden hier onze inkopen en hadden nou, goede contacten hier. En, ja. Dus uh, dat, uh, ik heb me altijd Zandvoort gevoeld hoor. Ja, nee, dat, dat kan ik me wat bij voorstellen. Ja. Hm. als je dan uh, na negen jaar uh, uiteindelijk besluit om de Zonnehoek uh, te verkopen. Huh? Wat, wat ben je toen gaan doen? Nou, we waren een beetje aan het eind van, uh, van het werkhuis. En, uh, het werd wel wat zwaar. En uh, toen ook weer via de bank bleek er iemand belangstelling te hebben... voor een flink bedrijf, direct aan zee. En uh, nou, met die meneer uh, ben ik gaan praten. En uh, hoewel wij niet op dat moment zeiden van we willen van die zonhoek af. Hoe het goede prijs voor uh, betaald werd, dan... Uh, waren we wel bereid. En daar is het uiteindelijk op uitgedraaid. Maar de consequentie was dat we met het pand ook onze woning erboven ja. verkochten. Want we woonden daar riant met uh, uitzicht direct op zee. Prachtplek. Maar ja, die werd uh, in de verkoop meegenomen. Dat kon ook niet anders. En... Uh, dus uh, toen zijn we moeten verkassen en toen zijn we in Akersloot terechtgekomen. Dat is wel wat anders, hè? 30 kilometer van hier, ja. ja, ja. Nou liggen mijn uh, roots uh, in, in de Zaanstreek. Ja. En Akersloot is weliswaar niet echt Zaanstreek, maar... Ligt er wel tegenaan. Oeh. Dus ik voelde me in dat Noord-Holland best thuis hoor, geen probleem. Ja, Oké. Okay. Maar jouw vrouw vond dat ook wel goed. Uh, ja, die is weliswaar wel geboren Zandvoortse. Oeh. Maar uh, nee, die vond dat toch ook wel prima. Want we hadden een mooi stekking gevonden. Met een uh, mooi huis. En uh, nee, dat beviel heel goed. Wat ah, ben je toe gaan doen? Toen uh, stuitte ik op een advertentie in een lokaal blad... zoals we hier de Zandvoortse Courant hebben. Had je dat in die, uh, in die streek ook. Dat er een, uh, iemand gevonden werd, uh, gezocht werd... die het pub public relations wilde doen voor toerisme in Akersloot en in Uitgeest, die twee gemeenten samen. En omdat daar uh, het Alkmaar de Meer in ligt... Ja. met twaalf jachthavens... was er natuurlijk nogal wat uh, PR te bedrijven. Er zitten ook diverse hotels bij in. Ja. En daar ben ik ingerold. En dat heb ik eigenlijk gedaan tot uh, begin 1994... Uh, en toen viel die stichting uit elkaar, omdat uit geest wilde meer bij de Eimond horen. Akersloot werd geannexeerd min of meer door gemeente Kastrikum. Dus die stichting zei, nou, dan is onze functie uh, verder overbodig. Nou, toen was ik 67, dus toen dacht ik van weet Dat je wat, goed, uh, allemaal, <laughs> ja. wij gaan lekker terug naar Zandvoort. Nou, mijn vrouw stond natuurlijk meteen te springen. Ja. En uh, nu wonen we heel plezierig bijna zeven jaar in de Metzgerstraat. Ja. Ja, grappig is dat, hè? Ja, na het geest kwam je trouwens weer in aanraking met gemotoriseerde vierwielers, denk ik. Dat was toen Ja, ja, het kartcircuit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja met, van Ben, hoe uh, dat? Ja, ja. ja dat, uh, dat kwam ik ook, daar ben ik ook diverse keren mee. En, en ik organiseerde ook hè voor toeristen. En daar zat dan ook dat kartcircuit in. Daar kon je met hele groepen kon je daar, uh, een dagje lessen in, uh, in karts. De, de voorlopers van de incentives, zeg maar. Ja, nou, in wezen wel, ja. Ja. ja, ja. Hartstikke mooi. Dan gaan we gaan zo direct verder over al jouw activiteiten in Zandvoort. Kijken even naar Pascal of we een mooi stukje muziek gevonden hebben. Ik ben nog aan het uitzoeken, maar ja. ik denk dat ik wel wat heb. Ja, Dat is, dat is mooi. Weld of Montevari? Weld of Mont En de big country, Johan en ik die zagen de cowboys al op de prairie ja, rijden bij ja, die muziek, dat is ja. wel herkenbaar. Jan Berenpoot, terug naar, ja, we hebben net jouw ja, avonturen achter de rug, daarna uit Geest. Als ik nou kijk naar, naar jou in Zandvoort, dan, dan komt jouw naam ja, opduiken bij een heleboel activiteiten. Een van die dingen was de korte baandraverij. Ja, dus een, ja, uh, ja. ja, daar heb je heel veel werk in uh, verzet eigenlijk al die jaren. Ja, nou, ik zal je even vertellen waar de oorsprong ligt. Hm. Trouwens, vroeger, dus voor de oorlog... toen al die prachtige hotels nog op de boulevard stonden... toen werden op de boulevard ook korte baandraverijen gehouden. Dat, veel mensen weten dat niet, maar dat is wel degelijk het geval geweest. Maar waarom zijn wij met korte baandraverijen in Zandvoort begonnen? Uh, Meneer Bouwers, Nico Bouwers, een hele belangrijke figuur geweest voor, uh, voor Zandvoort, Een op- en top zakenman, waar ik het overigens heel goed mee kon vinden. Uh, die had mij benaderd toen het circuit verbouwd was. Want er waren toen een heleboel tuintjes uit het binnenduin verdwenen. En hij had het idee, als we nou eens op het binnenterrein van het circuit een draf- en renbaan aanleggen een beetje analoog aan wat er in Hilversum bestond. Dat wil zeggen, een open baan eh, voor dravers... maar met een gesloten tribune verwarmd en alles, met de gokloketten uh, gok, uh, erin. He, dan kon je het hele jaar door, kon je daar draven. En het belang van meneer Bouwers was natuurlijk wel duidelijk. Hij hoopte toch ook wel veel mensen uit Duitsland aan te trekken... voor een weekendje gok, gokken op de paarden in Zandvoort. Dat was zijn achtergrond. Casino was er nog niet, want op die plek stond zijn hotel Bouwers. Uh, dat leek mij ook wel een goed idee eigenlijk... Uh, om het, uh, het terrein van het circuit uh, meer exportabel te maken. En we hebben ons dus gewend tot de NDR... Nederlandse Draven van, kun je ons assisteren om zo'n baan van de grond te krijgen? Nou, dat helaas. Zij waren te klein bezet om nog een baan erbij te nemen. Want ze waren toen volop bezig met een baan in Limburg, in Schaasberg. Inmiddels al lang failliet trouwens. Maar goed, op dat moment konden zij zich niet vrijmaken... om ons te assisteren daarmee. Toen hebben we gezegd, we willen wel contact met die paarden. No. En toen hebben we een aanvraag ingediend om een korte baandraverij te mogen houden in Zandvoet. Nou, daar is een, uh, een comité voor opgericht... met de ook altijd actieve Leo Duivenvoorde... Eigenaar van Hotel ook... Keur als voorzitter. Daar zat uh, ome Arie Bos in. Ik noem er even wat namen voor de Zandvoorters die zitten te luisteren. Daar zaten Jan en Joop van Damme in, de twee broers. En uh, meneer Van Um was onze penningmeester. Dat was een hele, ja. hele speciale man. En, uh, en ik zat dus ook in het bestuur als zijnde de, voor, de directeur van het SQI. En uh, de eerste... Korte baandraverijen zijn daarom ook op het circuit gehouden. Ik ja. bood het circuit daarvoor aan. En uh, daar werd dan zand op gestrooid. Twee banen. En daar gingen die, uh, die wedstrijden plaatsvinden. Maar dat circuit was te groot. Het was niet intiem. Het was niet gezellig. Je hebt er geen bruine kroegjes. En, uh, en, en geen terrasjes en zo. Uh, mensen waren boven de pits... in al die ontvangstruimte door de ramen aan het kijken, maar dat werkte niet. Ja, dat was te ver afhogen, waarschijnlijk. Precies, ja. en de derde keer dat we daar liepen... Uh, hadden we smorgens vroeg het zand opgebracht. Maar ja, het was uh, prachtig heet weer. Met een pittige wind. Dus toen de koersen moesten beginnen... is geen zand meer op de baan. Dat lag weer terug. Toen waren de, de piekeurs weer ontevreden. Ja. Want die paardenhoeven kregen te veel op hun donder... omdat ja. ze op het asfalt moesten lopen. Ja. Nou, toen hebben we een alternatief gezocht. We hebben we... ...geropen op de boulevard... ...toestemming van de gemeente, zoals het vroeger was. Het vroeger was ja. Toen hebben we het slechtst mogelijke weer... ...getroffen wat je kan denken. Zuidwest 7 met slagregens. Dus dat werd ook weer niks... En toen hebben we de gemeente weten te bewegen. Het heeft wat moeite gekost dat we op de Zeestraat mochten. Ja, dat is een unieke locatie. Unie. Want je klimt omhoog. Hè? Dat is heel zo. Precies, apart, ja. het is vrij smal. Ja. Er staan bomen langs. Uh, er zijn kroegen aan het eind. Van, hè? En het loopt, dat was speciaal in voor De enige baan die dat had. De laatste 100 meter vanaf de haltestraat. Die gaan omhoog. Dat maakte onze baan heel speciaal. Nou ja, we hebben 36 afleveringen in totaal gedraaid... van die korte baandraverij. En uh, toen ik in Zandvoort terugkwam in 2006... ik had eerst al 12 jaar in het bestuur gezeten. Eerst onder Leo Duivenvoorde, Later heb ik zijn plek als voorzitter ingenomen. Maar ja, ik kreeg het te druk in de zonhoek... dus dat had ik afgestoten. En uh, toen ik in 2006 weer in Zandvoort kwam wonen... ben ik benaderd of ik misschien wel weer voorzitter wilde worden. En dat heb ik gedaan... Maar dat was, ja, in dit verband is het wel een goede uitdrukking. Het was trekken aan een dood paard. Ja. Want er was geen uh, sponsoring meer te krijgen. Het casino was ermee gestopt. Ja. Uh, gelukkig, Circus Zandvoort heeft ons altijd nou wel nog gesteund. En ook kleinere sponsors. Maar... Uh, we kregen geen medewerking van mensen die op de dag van de koers... hun handen uit de mouwen wilden steken. Want er is een heleboel werk te doen werk, voordat die paarden van start gaan. En dat moesten we dan met veel te weinig mensen doen. Met veel te weinig geld. Dus uh, ja drie jaar geleden is de stekker eruit getrokken. Helaas. Jammer, hè? Ja. Was ja. het, uh, jammer Heel, heel het leuk het evenement. We hadden het voor de uitzending nog even erop ja. Maar ja. ik zo goed voor de geest ja. halen. Het is een heel apart gezicht ook. Ja. En, en ja zeker met mooi weer, uh, terrasjes erbij. Uh, ja. is het is wel een heel aparte belevenis. Met een heel apart wereldje ook hoor. Ja, ja. Als je tussen die parkeers Ik moest natuurlijk onderhandelen met ze en, en ook met de dierenarts en, uh, en dergelijke. Ja. Maar uh, ja, het is een heel apart wereldje hoor. Ja. Maar ja, wel leuk. Dat we dat niet meer hebben. Dat is toch een gemis. Ja. Ja. Een, het kost ook behoorlijk wat om het te organiseren ja. denk ik. Ja, ja. Je bent heel afhankelijk van ja, de ja. totalisator eromheen om een beetje inkomsten nog te krijgen. Ja. Moet je we begonnen met de, met de koers om half twee. En het was om half zes afgelopen. Die vier uurtjes kostten wel 200.000. euro. Ja. Nou, dat was niet meer te doen. Nee, dat is niet te doen, hè. jammer. Maar zo'n verliesstand wordt wel weer een uh, heel speciaal even. Ja, om, uh, ook de wielerwedstrijd hebben we niet meer. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, en de Solis Race, ik weet ook niet, ik hoop dat die nog terugkomt. Maar, nou ja, dat, ja. Uh, het zij zo. We gaan straks verder praten met Johan Berenpoot. We kijken even naar Pascal wat voor moois uh, hij deze keer uit de tovert. Dat ons brengt bij een andere activiteit van jou. De klassieke concerten in Zandvoort. Ja. Ja, dat ja, is dus een hobby, hè? Wat ja. en wat ja. anders dan horeca. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Nou, ik, ik, ik ben al van, van oudsher uh, liefhebber van klassieke muziek. Dat is ontstaan op de middelbare school. Toen een klasgenoot van mij een uh, spreekbeurt moest houden. Ja, dat, uh, dat, dat bestaat nog steeds. Maar dat, In mijn uh, middelbare schooltijd gebeurde dat ook. En uh, die uh, had bij wijze van uitzondering toestemming gekregen om een grammofoon mee te nemen naar uh, school. En die hield. Een spreekbeurt over klassieke muziek, wat voor effecten daar allemaal in zaten. Een storm of een hè, vogeltjes of wat dan ook. En eh, dat heeft mij toen zo aangesproken dat ik helemaal op de klassieke muziek geconcentreerd ben geraakt. Daarvoor was ik alleen maar opera... want mijn familie... Uh, zat allemaal in de opera... en die zongen ook. En, uh, oh, okay. en daarna kwam dus uh, kijk, Bach... dacht ik vroeger... oh, gadverdamme Bach... maar uh, uh, dat is helemaal over hoor. Ik bedoel... Uh, ja, ja. en uh, ja, zo ben ik eigenlijk... In de, bij de classic Concerts terecht gekomen... omdat ik een, een vraaggesprek lag... van uh, ik mee met Toos Bergen... die al heel lang erg actief is... Samen ...samen met Peter Tromp voor de klasse Concerts. Hij is voorzitter, zij is de penningmeester... ...maar de drijvende kracht, moet ik zeggen. En ik ben dan de secretaris. En daar stond in dat ze nog wel graag een bestuurslid erbij wilden hebben... ...want ze deden het allemaal maar met z'n tweeën. Ze zijn begonnen in 2000 op de boulevard... ...met uh, Carmine Burana, is met Beestenweer. Ja. Dat was toch uh, wel mooi. Ja, in 2000 al. Dus ja. dat is, uh, maar goed, uh, ik ben de winkel ingestapt bij Peter Tromp. Ik zei, nou moet je luisteren, ik uh, wil wel meedoen. Nou. Zo is, zo is gekomen. Nou ja. <laughs> Stichting Klassieke Muziek in Zandvoort, die, die draait nu al, ja, je zegt het al 2000, dus dat draait al ruim 13 jaar. Ja, ja. ja. Uh, wat, wat, wat is jullie doel voor dit jaar? Als je kijkt naar uh, de uitvoeringen die jullie willen gaan brengen. Nou, kijk, wij streven elk jaar naar variatie. Wij hebben, uh, een beetje traditioneel is dat al... in januari het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Dus dan beginnen we met ons eerste concert... met een groot, groot orkest. Uh, we hebben in november altijd het Haarlem Symfonieorkest. Dat is ook zo'n groot orkest. En uh, in, uh, we hebben een goed contact met het Prinses Christina Concours. Uh, wat jaarlijks gehouden wordt voor jonge muzici. Uh, daar krijgen wij ook altijd kandidaten voor... In in uh, september. Dus die drie staan min of meer... door het programma heen vast. Dan organiseren we een kerstconcert. Nou ja, uh, dit jaar is het met de Haarlemse Muziekkamer. Dat is een heel goed gezelschap. onder leiding van een zeer ludieke dirigent... Uh, Dre uh, Kaart. En uh, daartussenin... hebben we of een... een kwartet wat opera zingt... Een, uh, een enkele pianist... komt ook voor. Of een... Trio van... Uh, piano-trio van piano, cello, viool. Ja, uh, elk wat wils proberen wij te bieden. En uh, uh, het zal heus niet zo zijn dat uh, iemand roept van... Oh, ik vond het alle twaalf prachtige concerten. Want we doen het één keer per maand. Hmm. Maar... We proberen wel de algemene smaak in de gaten te houden. Dus uh, we willen wel de mensen in de kerk. En dat is ook erg nodig. Want uh, tot twee jaar geleden waren onze concerten gratis toegankelijk. Maar we kregen aanvankelijk uh, 15.000 euro subsidie voor ons werk. Uh, via de Casinopot hier in Zandvoort. Die dus door de casino en de gemeente beheerd wordt. Ja. ja uh, da, het casino ging daar niet meer mee, in mee. Dus dat verviel. Toen heeft de gemeenteraad besloten nemen wij die 15.000 euro subsidie over. Dat was natuurlijk een heel fijn besluit. Maar uh, intussen is de, de gemeenteraad ook de laatste jaren aan het bezuinigen. Dus werd daarna besloten uh, we gaan terug naar 10.000 subsidie. We gaan een jaar later terug naar 5. En daarna krijgen jullie die subsidie niet meer. Dan sta je op nul. En dat is dit jaar het geval. Hoe, hoe financieren jullie dat dan? Is dat puur de toegang? Nou, het was in het verleden zo dat wij uh, mochten de kerk gebruiken en er werd een de afloop een uh, gehouden waar men uh, vrijwillig geld op kon deponeren. Dat geld gebruikte de de, de, de kerk voor de kosten die zij maakten... van verlichting en verwarming. En ze hielden er ook nogal lang wat aan over. Onder andere hebben wij meer dan 30.000 euro... op die manier bijgedragen aan de restauratie... van het knipscheerorgel in de kerk. Maar uh, uh, wij waren genoodzaakt omdat die subsidie terugliep... om toegang te gaan heffen. Dus we hebben die gesteld op 5 euro. Dus tegenwoordig zijn de concerten 5 euro per keer... En voor 50 euro kun je voor 12 concerten uh, kun je een uh, abonnement kopen. En dat en dat is gelijk? de huidige situatie en ja. daar hopen we het mee te redden. Nou, dan heb je het gevoel dat dat nu minder wordt qua aantal mensen wat je nee, krijgt? Nee, nee, nee, het bezoek, uh, het bezoek is uh, nauwelijks minder. Uh, we hebben wel een wat ouder publiek. Uh, maar uh, daar speelt natuurlijk wel mee de weersomstandigheden. Hè? Als er een pak sneeuw ligt, dan merken we dat onmiddellijk. Ja. Omdat ons oudere publiek dan de deur niet uitgaat. Ja, je zit maar, altijd met een parkeerprobleem, uh, zeg maar. Ja, ja ook, ook dat. Maar je moet dat in doorsnee nemen. Het is niet altijd slecht weer. We dus, uh, nee. hadden bijvoorbeeld uh, het laatste concert wat we hadden een paar weken terug. van het Horens Byzantijns Mannenkoor hadden we echt een prachtige bezetting in de kerk. Daar waren we heel verguld mee. En volgende week zondag, niet deze zondag, maar zondag erop... hebben we het Wings Ensemble. Dat bestaat uit zeven mensen die vroeger bij Holland Symfonia in dienst waren. Maar dat orkest is, in het kader van de cultuurvermindering... vanuit het Rijk gecoupeerd. Er zijn er van de 120 musiciën nog 45 over. En uh, deze mensen die zijn dus op deze manier ja. bezig om toch in de muziek uh, actief te blijven en daar geld mee te verdienen. En die hebben wij dus voor volgende week zondag op staan. En dat is volgende week zondag, dat is dan de 28ste uit mijn hoofd. 21ste. 21ste. Ja. 21ste. 21 Ja, 21 april. Ja. Dus, uh, dus daar zijn nog kaarten voor verkrijgbaar Daar zijn kaarten voor. En uh, we beginnen altijd uh, om drie uur de uh, ja. kerk open om half drie en het kost vijf euro. Ja. Nou, dat ja, nou, is ook nog te doen, doen. 5 dacht ik. Vijf euro is nog ja, te doen, ja, ja. zeker we. Nou, ja. Ja, mooi, mooi initiatief. Ik hoop dat het nog lang kan uh, doordragen. Ja, dat hoop ik ook. Een ja. cultuur in Zandvoort kan ja. ook geen kwaad. Nee, zeker niet. Johan, we zijn begonnen met de autosport. He, dat was jouw eerste link met Zandvoort eigenlijk. He. We eindigen daar ook mee. Jij bent uh, vicevoorzitter van de Autorensportvrienden zoals dat heet. Dat is een, een, onder andere een internetsite met een aantal activiteiten. Vertel daar eens iets over. Ja, dat idee is ontstaan ook weer door in het hoofd van de reeds eerder genoemde Ben Huisman... die ook altijd zeer met de autosport begaan is omdat bij een, een, een 64 jaar circuit uh, bleek dat een bekende rijder was kort geleden daarvoor overleden, maar reeds gecremeerd. Toen was men daar op die bijeenkomst op het circuit en zei maar dat is eigenlijk heel zonde. Want wij hadden best onze belangstelling willen laten blijken. Want we hebben zoveel samen met elkaar opgetrokken. Nou, daar is het idee uitgekomen, laten we nou proberen om alle mensen die echt actief geweest zijn in de autosport, niet alleen de coureurs, maar ook de technische commissie, de, de commentatoren van het circuit, hè, ja. om dicht bij huis te blijven. Ja, ja, ja, ja. Hè, en, en alle andere mensen die de baan posten en dergelijke, die actief waren bij die race-race, om die in een club te verenigen. Nou, daar hebben we inmiddels een club van 200 mensen van gevormd. En uh, ja, die organiseert allerlei dingen. Twee keer zijn we op het kwij. Uh, we gaan naar de Nubo met de groep. Uh, we gaan op bezoek bij meneer Frits van Eert, de hoofddirecteur van uh, de bekende Jumbo uh, Winkels. Ja, ja. Die helemaal, helemaal gek is van autosport en ook een... Prachtige collectie raceauto's heeft staan. Ja. Dat gaan we ook bezoeken. We gaan naar Lelystad, naar het verkeerscentrum. wat daar gevestigd is. Gewoon voor onze leden om het mm. leuk te maken. We zijn bij Lauwman in het Automuseum geweest in Den Haag. Dus, uh... Kortom, een heleboel uh, autoactiviteiten. Ja dat, ja, dat vergt allemaal weer tijd. Maar ik ben graag mm. bezig. En als, als mensen daar lid van willen worden. dan is de internetsite www.auto. Rensportvrienden.nl Vooral dat ren niet vergeten. Rensport. auto. Rensportvrienden.nl, ja, ja. We komen tot een afronding. Ik kijk naar Pascal uh, hoe die met zijn muziek zit. Maar ik geloof dat het allemaal wel goed gaat lopen. Ja, ja, ja. klopt. Hij draait al heel zachtjes achter de Dan uh, gaan we goed. afscheid nemen van Jan Berenpout. Programma uit Zandvoort, heel fijn dat je er was. Leuk om uh, van alles en nog wat over jouzelf te horen en al die mooie linken die je hebt met Zandvoort. Hopen je nog vele jaren in gezondheid hier uh, in Zandvoort te zien rondlopen. En, Dankjewel. Ja, en bedankt voor het uh, interview. Ja, nou, ik heb het heel graag gedaan. Ik vind het, uh, vind het leuk om dit te doen. Hartstikke mooi. Pascal van de Beektechniek, mijn naam is Rob Petersen. We gaan afsluiten met uit Zandvoort met een mooi stukje muziek. En dan uh, straks weer verder op CFM. Volgende week. Ja, ik kom er even tussen deur op. Enorm bedankt. Volgende week hebben we Henk Dorsman hier in het programma Zetten we hem uit Zandvoort. En ja, de Zandvoort is kennen natuurlijk Henk Dorsman, maar misschien ook nog zijn vader, de smit die in het pand zat, waar nu architect Wagenaar heeft gewoond. Hier achterin, achterom. En hij gaat er alles over vertellen. En wie kent niet de schuur van Dorsman? Nou, hij gaat er alles over vertellen. Dus volgende week zetten we hem uit Zandvoort. Henk Dorsman. Uh, jullie heren, enorm bedankt voor dit interview. Het was uh, heel